Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft de Republikeinen een nieuw voorstel gedaan. om het eens te worden over de begroting van volgend jaar. Hij vroeg de republikeinse leider in het huis van afgevaardigde Bener om de federale overheid in elk geval de komende zes weken financieel te helpen. Hoe Bener op het voorstel van Obama heeft gereageerd is nog niet bekend. Als de democraten en republikeinen het voor zes uur vanochtend niet eens worden over de begroting gaan veel ambtenaren zonder salaris naar huis en blijven federale overheidsdiensten dicht. De uitgeprocedeerde asielzoekers die in de vluchtflat in Amsterdam zaten zijn daar vertrokken. Ze brengen de nacht door in een cultureel centrum. Daar moeten ze vanmiddag weg. De 180 asielzoekers verbleven ruim vier maanden in de vluchtflat. Een gekraakt kantoorpand in Amsterdam-West. De eigenaar eiste dat ze daar vandaag weg zouden zijn. De Raad van Kerken zoekt een alternatieve opvanglocatie voor de asielzoekers. Bij verkeersongelukken zijn gisteravond zeker drie doden gevallen. Bij Amsterdam verongelukte een automobilist op de A10. De bestuurder botste bij de Zeeburger Tunnel tegen een boom. Bij Nieuwdorp in Zeeland kwam een Spanjaard van 29 om het leven... bij een frontale botsing. En bij een soort ongeluk kwam in Landgraaf in Limburg... ook een automobilist om het leven. Lansingerland heeft grote bezwaren tegen de alternatieve vira plannen van staatssecretaris Mansveld... De gemeente wordt doorkruist door de hoge snelheidslijn. Een wethouder vreest nu meer geluidsoverlast als er eind dit jaar meer treinen gaan rijden. De NS zet ouder materieel in op het traject tussen Amsterdam en Brussel. Die treinen maken aanzienlijk meer geluid dan de Vira, die eigenlijk op de HSL zou moeten rijden. Het weer vannacht 3 tot 8 graden, overdag zonnig en droog, het wordt 14 tot 17 graden. Dit was den NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM, met nu de nacht. It's cold, outside, my love time, on the night. Wagen, wat nou als ik het doe? Doe wil je samen verder? En ik dacht, als goed. Pas erbij zo. Goed, goed, bij elkaar en ik weet niet wat ik. Maar ineens zo goed, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe, hoe zijn we? Jullie...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 like my